Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is bewust niet ingegrepen bij het kambuurfeest in Leeuwarden. Gisteravond gingen voetbalfans daar helemaal uit hun dak... omdat hun club hier vrijwel zeker promoveert naar de eredivisie. Op een plein bij het stadion staken ze vuurwerk af, stonden ze te dicht bij elkaar... en dat allemaal tot na het ingaan van de avondklok... De politie greep niet in en dat was maar goed ook, zegt de supportersvereniging. Nou, ik denk in deze dat het zeker een goede keuze is geweest. Kijk, de emotie en twee jaar lang op moeten wachten jongens, ja, dat hou je niet tegen. Er is kritiek op, onder meer vanuit het ziekenhuis in Leeuwarden. Natuurlijk snap je dat van mensen die heel direct betrokken zijn bij het coronagebeuren, dat die daar hun kritiek op hebben. Maar nogmaals, ja, in dit geval denk ik dat het niet anders had kunnen gaan. De gemeente zegt dat handhaven tot confrontatie had kunnen leiden en is blij dat het plein om 11 uur s'avonds leeg was. Over een half uurtje begint het afscheid van Prins Philip. Slechts 30 mensen zijn erbij in een kapel bij Windsor Castle bij Londen. De Britten moeten het via de tv volgen. Deze mensen kijken in de kroeg, want dat kan weer in Groot-Brittannië. Well, you know, and, we and, we'll and at the end of the service again we'll toast the R.I.P. Over een half uurtje wordt de kist de kapel ingereden op een door Philip ontworpen Land Rover. Om vier uur precies is er een minuut stilte in het hele land. En daarna begint de dienst. Drie mannen zijn opgepakt in een hotelkamer in Egmond aan Zee. Ze hadden wapens op hun kamer liggen. De drie reageerden erg agressief op personeel omdat ze niet het goede eten hadden. Dat hotelpersoneel nam een kijkje in de kamer en zag vervolgens die wapens. De politie kwam met een hoop agenten om de mannen mee te nemen. En de nieuwe maanlander van de NASA komt van SpaceX, het bedrijf van Tesla-baas Elon Musk. NASA wil over drie jaar weer naar de maan, voor het eerst sinds de jaren 70... Kosten van het contract: 3 miljard dollar. Het weer nog: zon en wolken wisselen elkaar nu af. Het is 12 graden. Vanavond blijft het droog en het koelt vannacht af tot een graad of 1. Morgen in het noordoosten: kans op een klein buitje. Verder is het droog, zonnig en ietsje warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Purmerend en Afritszaandijk. 3 kilometer, 5 minuten vertraging vanwege bergingswerkzaamheden is de rechte reis ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 ja, je hoort het juist in deze plaat van Fool's Garden. Ze hebben het over de blue sky. Nou, dat is zeker het geval vandaag. Een keurige blauwe lucht, of 10 hier in Zandvoorts. Op deze zaterdagmiddag, ik ben vanmorgen even foto's wezen maken. En dan zie je echt die strak blauwe lucht op die foto's, dat is zo mooi. Nou ja, misschien kom je ze nog een keer tegen ergens uh, op de social media of de app. Je weet het maar nooit. Ik weet het wel zeker. Helemaal goed. Hoort, uh, de Fools Garden uh, als eerste met een Lemon Tree. Welkom terug. Uur 2 van uh, Zandvoort op zaterdag. We zitten nog drie minuten in de Q3. Ook heel spannend daar, Albert-Jan. Uh, ja, absoluut. Want uh, door die rode vlag in uh, de eerste uh, Q1 uh, is, is het programma natuurlijk een beetje uitgelopen. Maar uh, momenteel met nog een kleine drie minuten te gaan. Is Hamilton nog het snelst, maar hij wordt op de voet gevolgd door Max Verstappen... met een achterstand van 0,091. Dat is niet te meten ja, eigenlijk. Niet te meten. En het teammaatje van Verstappen, Perez, staat op een derde plek. Met een kleine drie tiende achterstand. Met een kleine drie tiende achterstand. Ze gaan nu allemaal nog even weer naar buiten voor een uh, ultieme rondje. En natuurlijk uh, geven wij u daar de uitslag van. En een uitgebreide samenvatting kunt u om uh, kwart over vier van ons verwachten... tijdens de uh, pit Report. Wat gaan we tweede uur uh, nog meer doen? Uh, we gaan uh, uh, een uh, reportage uitzenden met Niels Priester... van uh, Mango's Beach Bar... en ook de voorzitter van de Vereniging van de Zandvoortse Strandpachters. Want die was na de persconferentie uh, van uh, uh, onze minister... Uh, niet, niet verbaasd dat het besluit was genomen dat, uh, dat uh, de terrassen gesloten blijven. En waarom hij daarover niet verrast was, dat hoort in zometeen zo meteen over een tweetal platen. Verderom, uh, tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier besteden wij ook wij aandacht aan de actiedag op 23 april. Een speciale actiedag namelijk voor de zieke Liam. Want uh, onlangs is hij één jaar geworden en Liam leidt aan een zeldzame ziekte SMA 2. Om geld in te zamelen voor het peperdure medicijn dat nodig is... Om... Is een actie, er ...wordt binnenkort die actiedag georganiseerd... ...maar de actie aan zich loopt al langer. En wat dat allemaal behelst dat allemaal om half vier. En verder hebben we natuurlijk nog wat Zandvoortse zaken... ...die de revue gaan passeren in die tweede uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren en kijken... Naar uw enige echte lokale zender... CFM Zandvoort. Dankjewel, albert En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl Zfm-live.nl En in de jaren tachtig... Ja, in die tijd zong Ruud Gullits... de voetballer. Daar hebben we het dan over. En hij had een band die heette... Revelation Time. Die single hoorde ik van de week weer. Ik denk, nou, die moeten wij ook weer een keer gaan draaien. Dus ik heb hem afgestoft. En hier is hij dan, South Africa. South African, You catch them, catch, them. and you put them in chains. Lekker uh, zonnig singeltje deze van uh, Ruud Gullit uit de jaren 80 in South afrika Zo dadelijk gaan we praten over zonnetje gesproken met uh, iemand uh, vanaf het uh, strand. We hebben het over uh, Niels Priester. Maar eerst gaan we nog even uh, lekker een lekkere nieuwe single voor je draaien. Hier is iemand bij L.N. Paul. It ain't Get physical. Yeah. Hey. Ain't no stopping us now. I know, I know. Ain't no stopping us now. We've got the proof, we got it. I know you know someone that has a negative vibe. And if you're trying to make it, they only push you aside. They really don't have nowhere to go Ask them where they're going They don't know But we won't let nothing hold us back We're gonna put our show together We're gonna polish up our act right. wow. And if you've ever been held down before I know you refuse to be held down anymore wow. Don't you let nothing MUZIEK Je hoorde McFerrin en Whitehead in Ain't No Stopping Us Now. Ja, dit weekend zou trouwens uh, ook uh, normaal gesproken... als er geen uh, corona was geweest, weer uh, de bloemenkorso uh, ja. zijn, Albert-Jan. Maar uh, ja... ...door inderdaad het virus ook weer voor het tweede jaar alweer geen bloemenkorso dit jaar. We gaan het verder hebben wat er nog meer niet is door inderdaad corona. Niels Priester van Mango's Beach Bar en ook voorzitter van de vereniging van, voor Zandvoortse strandpachters... ...is niet verbaasd over het besluit van het demissionaire kabinet over het gesloten houden van de terrassen. Hij kon het zich al niet voorstellen dat de terrassen voor Koningsdag weer open zouden mogen... En eigenlijk is het ook niet eens zo rauwig om. Ik zat er niet heel erg om te springen. Onze collega's van RTV NH maakten er daar de volgende reportage over. Dat de terrassen toch niet open mogen op 21 april, komt niet als een verrassing voor Niels Priester van Mangos Beach Bar. En voorzitter van de Vereniging van Zandvoortse Strandwachters. Nee, eigenlijk helemaal niet. Het was wel een klein en lichtmoment van euforie toen je hoorde: van de 21e gaan we open. Maar uh, ja, vrijdag achteraan kwam al het besef van: nee, dat kan ik bijna niet voorstellen ze de 21e nu losgegooid Smettingen gaan nog steeds behoorlijk omhoog. En uh, Koningsdag komt er ook nog aan. Dus... Ik kon me bijna niet voorstellen. Sommige strandtenthouders, zoals Niels, zijn niet eens zo rauwig om het besluit. Het opengooien van het terrassen met het koude weer is namelijk niet per se rendabel. Kijk, als je weer open gaat, wij proberen dan toch gewoon um, echt weer wat neer te zetten. Dus uh, dan uh, ga je toch zorgen dat je gewoon in ieder geval een heel groot gedeelte van je kaart weer uh, paraat hebt. En uh, als dat weer dan echt heel erg tegenvalt, ja, dan kan je gewoon alles uh, kan je zo weer weggooien. Dus nee, ik zat er niet uh, heel erg om te springen. Maar het neemt niet weg dat Niels hoopt dat het niet al te lang is lang meer gaat duren. Want als het ietsje warmer wordt, wil hij niets liever dan zijn terras weer opengooien. Het zelf eigenlijk een klein beetje zo dat ik ondertussen denk gewoon alles voor 1 juni is winst. En begrijp me goed, als het echt mag, dan zijn we er klaar voor. Dan gaan, we, dan gaan we ervoor, want ik bedoel, we willen ook gewoon de mensen weer ontvangen en noem maar op. Het is alleen wel, uh, ik hoop dat het wel een beetje in, uh, onder normale condities is. Dus dat, uh, dat, dat het werkbaar wordt. Dat we, dat we er ook werkelijk wat mee kunnen en dat het niet zo is dat wij uh, een beetje de handhavers van het, uh, in dit geval van het strand gaan worden. Nou, mooie reportage van uh, onze collega's van uh, NH Nieuws. We waren op het strand bij uh, Niels Priester van uh, Mango's... en ook van de Strandbachtersvereniging hier in uh, Zandvoort. Ja, hij is niet rouwig, want hij zegt... ja, de zon uh, die, uh, is uh, toch nog niet zo fel... dat uh, mensen allemaal massaal op het uh, terras gaan zitten. Misschien heeft hij daar wel gelijk in, uh, albert -Jan. Wacht, ja. Ben ik er weer? Ja, ja ik je bent er. Nee, ik snap zijn opmerking ook wel, maar... Uh, je kan ook april, de, de maand april doet doe toch wat hij wil. Dus je kan op een gegeven moment zeggen... nou, stel dat je wel open mag. Want dat zei hij dus ook... Van, ja, je hebt je voorraad dan weer op, op orde en dit en dat. En als het dan slecht weer is... ja, dan beginnen we over dat weer. Dat is, dat is de, het risico van ondernemerschap. Als je, als je open mag en de terrassen mogen open... dan moet je ook bam open gaan. Ja, je weet het. Een paar maanden geleden zei ik tegen jou... 1 juni. juni. Ja, de, ja, de magische datum 1 ja. juni. Ook, in ook Niels die meldt hem nu. Ik ga er ook een beetje vanuit dat het 1 juni gaat worden. Misschien half mei dat, dat ze beginnen zachtjes met terrassen opengooien... en dan vanaf 1 juni uiteraard als de besmettingen dat toelaten... Dan uh, zeg maar uh, dat, uh, dat je dan ook weer uh, binnen kan uh, gaan uh, ja, platsen, uh, nemen in het café en het restaurant. Ja, en, en uiteraard uh, de strompavioens. Ja, maar 1 juni is ook een hele belangrijke datum voor het circuit Zandvoort. Want die moet natuurlijk de terras... De, de, de, de, de, hoe noem je dat? Uh, de... de, de, de, de. De tribunes moeten worden opgebouwd. Er moeten een aantal side-events worden georganiseerd. Dat blijft wel spannend trouwens. Contracten, contracten uh, moeten worden getekend. En als dat op 1 juni niet van start kan gaan... dan vraag ik me nog af of ze alles wel klaar krijgen... voor een eventuele Formule 1 in Zandvoort. Ik wil niet pessimistisch zijn, hoor, want ik hoop dat het doorgaat. Maar dan na 1 juni wordt het wel een krap, krap dag. Ja, nee, dat klopt. Dus uh, nou, we wachten het af en uh, hopen op het uh, beste wat dat betreft...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 in the sun but the stars we could reach we're just starfish on the beach we had joy we had fun we had seasons in the sun but the stars we could reach we're just starfish on the We uit de jaren 60 van Tim Jacks en the Seasons in the Sun. Zo dadelijk gaan we het hebben over de actie voor Liam. Volgende week vrijdag vindt die plaats. Maar eerst is de nieuwe Shepard. Stars in our eyes. Where we'd Sanitize. But that voice deep inside us is trying to remind us what it means to be Eh, draaien we zeker voor je bij Zandvoort op zaterdag... op het geluid van Zandvoort, uiteraard CFM. We zijn al 31 jaar de lokale radio, lokale omroep van eh, Zandvoort... met radio en tv. Shepard en Learning to Fly, eh, die draaien we zojuist eh, voor je. Vanmorgen hadden we, goedemorgen, Zandvoort tussen 11 en 1 uur... met eh, Irene de Jager. En zij had onder meer een gesprek met eh, Linda... en zij is van de actie voor eh, Liam... En we gaan nog even aandacht aan die actie besteden, Albert-Jan. 23 april, speciale actiedag voor zieke Liam. De vorige maand één jaar geworden Liam leidt aan de zeldzame ziekte SMA2. Om geld in te zamelen voor het peperdure medicijn dat nodig is... wordt er op 23 april een speciale actiedag georganiseerd. Zoals jij zei vanmorgen, een uitgebreid interview van onze collega Irene de Jager met uh, uh, Linda, een vriendin van de familie, uitgebreid bij stilgestaan... al eerder aandacht aan besteed aan de ernstige zieke Liam... die snel behandeld moet worden om kans te maken op genezing. Op 23 april aanstaande is er dan ook een speciale dag georganiseerd... om nogmaals aandacht te besteden aan de kleine Liam. Er zijn uh, inmiddels ruim meer dan 3000 donaties overgemaakt... maar het eindbedrag van 2 miljoen... Euro, schrik u niet, 2 miljoen euro. Voor het medicijn dat hem kan redden, is ontzettend groot en het eindbedrag is nog niet in zicht. Desondanks houden de ouders van Liam mo moedig vol om geld in te zamelen. Inmiddels is er al ruim, ruim 60.000 euro opgehaald, maar dat is natuurlijk niet, lang niet genoeg. Geef Liam een toekomst en help mee en ga daarvoor naar steunliam tegen, tegen SMA2. steunliam tegen SMA2.nl en doe een donatie. Nederland staat op voor LIAM. Steun LIAM tegen SMA 2. Zoals gezegd, 23 april is het Liamdag, uh, Met allerlei acties om geld in te zamelen voor het medicijn... wat moet zorgen voor een toekomst voor LIAM en zijn ouders. Help jij of u ook mee? Verkoop je oude spullen, bak koekjes of ren een rondje. Wat de actie ook is, LIAM is je dankbaar. Wil je weten welke acties er georganiseerd worden? Kijk dan op de sociale media en op de website. Nogmaals www.steunliamtegensma2.nl www.steunliamtegensma2.nl en doneer. Het is een megabedrag wat nodig is. Ruim 2 miljoen. Maar uh, doe mee met de actie voor uh, Liam op uh, 23 april. Dat is uh, volgende week uh, vrijdag. En uh, steun inderdaad uh, Liam en uh, dat uh, inderdaad het uh, medicijn uh, aangeschaft kan gaan worden. Hier is Chris Ria. In de silence of the silence In the whisper of the night. From the darkness of the empty house. met het zonnetje erbij vandaag. En dan deze plaat op de radio. Heerlijk, hè? De Chris Ria en I Can Hear Your Heartbeats. Nou, we hebben de Q1, 2 en 3... de kwalificatie van de Formule 1... op Imela voor je gevolgd. Maar wat het eindresultaat is... heel verrassend, trouwens. Dat hoor je straks in de Pit Report... zo rond kwart over vier. Ga je ermee akkoord, Albert-Jan? Ik ga ermee akkoord. Oké, nou, hier is hij dan, hè? Frans Duits, daar hadden we het net over. het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 Je France. Ik aan mijn antwerpen boeken, spreek een je Belgisch. Hey, poepen, wel met de rubber schat alsjeblieft. Ik heb alle kind lopen sportief. Hey. Hoe zeg ik Jobbo in het Frans? Dat kan ik eraan bieden en een glas Judo Hans. Hey. En weet je wat ik haar vertel? Ik kan geen Frans, maar ik ken hem wel. En hey. het ging te snel, je mapel. Ach, je kent het wel. Grap, ik weet niet eens wat het betekent. Waar gaat het?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 Ze spreekt een beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en... Ja, het mooie is, er worden al uh, jaren natuurlijk grappen gemaakt... over de naam van Frans Duits. Ze een Duits. En uh, hebben ze, uiteindelijk hebben ze daar een uh, commerciële single uh, van gemaakt... Uh, tezamen met uh, Donnie inderdaad. Je hoorde Frans Duits en Donnie en Frans Duits, zo heet uh, die plaat ook. Uh. Op dit moment een uh, behoorlijk groot hit in de diverse hitsparades... Ja, er is weer een uh, actie voor uh, de basisschoolleerlingen uh, in Zandvoort. En het gaat over uh, affiches die ze gemaakt hebben. Jawel, en affiches met betrekking tot vrijheid. De vijf basisscholen in Zandvoort, de openbare basisschool De Duinroos... de openbare basisschool de Hannie Schaftschool, Maria School... Oranje Nasserschool en Nicolaas School... hebben met de groepen 6, 7 en 8 affiches ontworpen met als thema vrijheid. Deze affiches worden vanaf 19 april tot en met 30 april op het Badhuisplein in Zandvoort tentoongesteld. Rotary Club Zandvoort heeft in het kader van het 75-jarige bevrijding een, een educatief project in samenwerking met het Zandvoort Museum ontwikkeld. Met als doelstelling de jeugd van Zandvoort te doordringen voor wat vrijheid betekent. Onderzoek naar treffend beeldmateriaal is gedaan door vrijwilligers van het Zandvoorts Museum. Aan de hand van een PowerPoint-presentatie en een boekje over het thema vrijheid... hebben de Rotarians lessen gegeven op de lagere scholen. De leerlingen waren erg leergierig en stelden veel vragen over het onderwerp. Alle klassen kregen de opdracht om hun gevoelens over vrijheid te kennen... te geven door middel van tekeningen, gedichten en kleine kunstwerken. De leerkrachten vonden de les inspirerend en danken het Zandvoorts Museum en de Rotary voor hun grote inzet en spreken de wens uit dat dit onderwerp elk jaar aandacht mag hebben op de scholen. Het kennen van de geschiedenis en door lering eruit te trekken is de basis waarom wij in vrijheid kunnen leven. Alle werkstukken zijn vastgelegd op grote affiches. De kunstwerken zouden eerst tentoongesteld worden in het Zandvoort Museum... maar het museum is vanwege corona helaas niet geopend. Met dank aan de gemeente Zandvoort zijn de kunstwerken van de leerlingen... gelukkig toch te zien voor iedereen. En u kunt ze bewonderen vanaf 19 april op het Bad Huisplein. 76 jaar vrijheid. 75 jaar. 76. 76. Wie is dat? 75. Oké, okay, oké. Okay.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 so still If you dress me up in pink and white We may be just a little fuzzy about it later tonight But she's my angel She's a little better than the one that used to be with me Cause she likes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 Take a holiday as fate Leave my wings high Deze single van The Country Crows... kun je waarschijnlijk ook nog in de uitvoering met Bluff daarbij. En mijn schoenen zijn gejat en dergelijke. En dit was het origineel. Je hoorde de holiday in Spain. Ja, we zagen mooie berichten langskomen afgelopen week... over de geveltuintjes. Wel leuk om zeg maar, daaraan mee te werken. En ook goed trouwens voor onder meer de bijen. En de vosjes andere, andere, ja, bijvoorbeeld. <laughs> We het over een bij, hè Nita? Over de andere vos. En uh, ja, de geveltuintjes. Uh, wat uh, kan je daarover melden? Nou ja, je ziet ze al her en der in het dorp uh, verschijnen. En uh, ze staan ook bij uh, al diverse huizen. Uh, die mensen hebben het initiatief al opgepakt. Dus daar krijg je een beetje een levendige, levendige straat van. Wel, een geveltuin aanleggen. Hoe moet het nou eigenlijk? Geveltuintjes zijn smalle groenstroken tegen de gevel. Direct aan de straatkant. Vooral straten met huizen uh, zonder voortuinen zijn daarvoor geschikt. Geveltuinen zijn makkelijk aan te leggen en dragen bij aan een groene en klimaatbestendige woonplaats. Daarnaast zorgen de geveltuinen voor een fijne leefomgeving. Een geveltuintje is vrij eenvoudig en goedkoop zelf aan te leggen. Haal een rij stoeptegels weg voor de eigen gevel en stort er tuinaarde in en plant de plantjes. Houd bij het aanleggen van een geveltuin rekening met het volgende. Maak het openstaande randje door de stoeptegels op de zijkant terug te plaatsen aan de rand van de geveltuin in de grond. Zorg ervoor dat ze stevig in de grond zitten en de rand van stoeptegels iets uitsteken boven de rest van de straat. En kijk voor meer regels over afmetingen, veiligheid en straatbeeld op de website van de gemeente Zandvoort. Want de geveltuin geeft toch weer een, een, een, een opleving aan het woongenot in de wijk. Ja, ik las het bericht ook, maar ik heb nooit geweten dat je gewoon de tegels zeg maar, los mag maken. En dat je daar je eigen tuintje mag aanleggen. Nee, maar je, kijk, kijk maar goed als je door het dorp loopt. Her en der ontstaan ze al, of zijn ze al gerealiseerd. Dus dat is hartstikke leuk. En een mooie regel daarbij vond ik uh, op de website van de gemeente... de grond blijft van de gemeente. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. Voor het geval je denkt ja, van uh, nou mooi. Stel je uh, voor, stel je voor. Ja, van uh, mooi. dan uh, verkoop ik mijn huis met een stuk grond erbij. Uh, <lacht> ja, weet je wel, dat, uh, dat zou mooi zijn. Nou, 22 april is het ook een nationale saai dag. En ja, uh, ja als je daar uh, meer informatie... dat heeft ook te maken met het aanleggen van een uh, geveltuintje bijvoorbeeld... En uh, via zaadjes uh, zeg maar ervoor te zorgen dat er een uh, beter klimaat komt voor onder meer uh, de bijen. Wil je daar meer informatie over hebben ww.spannenlander.nl zijdag. En dan uh, kan je ook nog een uh, zakje met, uh, met zaten, uh, zeg maar, uh, kan je ook nog uh, krijgen van, uh, van de Stichting die er ook aan uh, meewerkt. En die staat bijvoorbeeld, zo'n zo kast voor uh, die zaadjes, ja. bij uh, het Stamfordse Museum. Oké. Okay. Alleen daar was ik dus vanmorgen. Ik denk, nou, ik haal meteen even zo'n zakje op. Leeg. Ja, ja. Dus ik hoop nog wel dat het uh, bijgevuld wordt. En uh, dat ik ook 22 april kan uh, meedoen aan uh, de Nationale Zijdag. Om ook een geveltuintje bij mijn huis voor uh, aan te liggen, Albert-Jan. Ja, ik, ik, ga, ik ga daar een video, ik ga daar een video van maken. Ja, echt ja, waar. Dat, nou, dat, dat zal ik je even informeren als het uh, zaad uh, beschikbaar is ja. en dan kan jij uh, een video daarvan ja, maken. maken. Lijkt me leuk. We gaan weer een lekkere gauwe voor je draaien. Op ZFM wordt iedere gauwe hou platina. Ditmaal weer een heerlijke gouden oude uit de jaren 60. Op een zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort. You're Sunny Sonny and Cher en I've got you, babe. We gaan nog even over een zonnige dag gesproken. Dat betekent ook parkeren op parkeerterrein De Zuid. Ja. Maar ja, dat, dat wordt verbouwd, dat parkeerterrein. Afgelopen maandag is een opdracht van de gemeente Zandvoort... gestart met het onderhoud aan parkeerterrein De Zuid. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken... Bij de werkzaamheden worden gebroken betonbanden op het parkeerterrein vervangen. Met de nieuwe betonbanden zal meteen een efficiëntere indeling worden gerealiseerd... zodat er meer parkeerplekken komen. Verder zal het terrein worden geëgaliseerd en kuilen opgevuld. Zo ontstaat een vlakker en groener terrein. Ook krijgt het parkeerterrein een nieuwe slagboom. Het parkeerterrein De Zuid is van wezenlijk belang voor onze badplaats. Het terrein is niet alleen voor parkeren op zomerse dagen... maar kan ook gebruikt worden voor andere activiteiten. In ieder geval, uh, vier de, de eerste week is al voorbij... dus we hebben nog drie weken te gaan... en dan hebben we een, een, weer een, een egaal... En uh, parkeerterreinen Zuid met meer parkeerplaatsen. Kijk, en dat uh, met name dat laatste dat is natuurlijk uh, enorm uh, belangrijk. Want uh, ja, daar hebben we ook een compensatie voor uh, alles wat uh, op de boulevard gemist uh, gaat worden bij ja, de renovatie. Ja. Ben je trouwens al geweest bij die, uh, ja. die, die vernieuwde strook? Klopt. Heb je al op het bankje gezeten daar? Nee, nog niet, want ik kwam er met de auto aan. Dus dat, dat ging even niet. Nou, ik ben er speciaal heen gelopen van de week. Heb ja. op het bankje gezeten. Ja. Die, mensen, die andere mensen die erop zaten, die vluchten meteen. Ik denk, oh god, wat heb, <laughs> wat heb, ik, nou goed, wat heb ik nou weer gedaan? Maar goed, ik zat even op het bankje. Want ik was heel benieuwd. En daar ben ik nog steeds niet over uit of dat een goede set is. Want die bankjes staan niet helemaal meer aan de reep. Oh, die staan dus uh, aan de andere kant van, uh, van de stoep, zeg maar. Ja, ja. Dus ik denk: van, heb je dan nog wel uitzicht op, uh, op okay. het strand? Dan kijk maar naar de Noordboulevard. He, heb je wel ja. uitzicht op het strand. Alleen uh, niet meer op uh, de terrassen uh, de, nee. van, de, van de paviljoens. Oké, okay, nou misschien kan het dan meegenomen worden in het vervolg. Maar wat je dus wel, wel, dus wel constateert is dat het parkeerplaatsen kost, deze aanpassing. Maar die, die, dus de bankjes uh, op de Noordboulevard. Als je daar gaat zitten, dan kijk je gewoon richting het circuit. Hè? Ja. Ja, ja, dat is zo. Dus, uh, nee, dat uh, dat schiet ook... helemaal niet op. Nee, nee. maar het, zijn, uh, het is een mooie bank. Ja. Alleen, uh, ja, ik vraag me af of het uh, handig is dat, uh, dat ze dus aan de andere kant van uh, de stoep staan. Ja. Hoe denken jullie daarover? Ja, ja. ik ben benieuwd. Nee, dus ik, ik, ik, laat het, uh, ik het een keer weten aan, joust... aan, uh, aan de radio. Ik vind het juist leuk dat je, dat, je, dat je aan het water zit en op het uh, Ja, en uh, zo krijgen. denk ik er ook over. Maar, ja. uh, ja, misschien uh, vinden andere mensen het weer juist een uh, voordeel... dat je ook uh, de mensen kan uh, volgen die over de stoep heen lopen. Dat je niet het idee hebt dat je in één keer een, een, een mes in je rug uh, gestoken kan krijgen of iets dergelijks. Snap je hem of niet? Ja, wat ik, ik, bedoel? ik snap je wel. Maar ik, uh, ik, ik, ik ga voor de optie aan, aan, de, aan de duinwand. Dat je gelijk nou op het strand kan kijken. Ja, ik ook. Dus ik uh, ben benieuwd hoe jullie erover denken. Tot zover trouwens het uh, tweede uur uh, Zandvoort op zaterdag zometeen. Zijn we er nog een uur lang tussen vier en vijf? Die daalt zo vlak voor vier, uur nog. Ik weet dat je Ik nog steeds aan jezelf Ik zal in that? I your life harder I'll return to